Op diverse plekken zijn daarom controleposten ingericht... en er wordt extra gepatrouilleerd. Drie weken geleden werd een politieagent gedood door een autobom. In een Limburgs natuurgebied bij de Duitse grens... heeft een brand 3,5 hectare bos verwoest. De brand begon aan het eind van de middag en was na een paar uren onder controle. Wel duurt het nablussen nog tot laat in de avond. De brandweer was met groot materieel uitgerukt... en ook de Duitse brandweer hielp mee...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 Er is nog verkeersinformatie. De N48, Ommel Veen is tussen Zuidwolde en de aansluiting met de A28 in beide richtingen dicht. Door een ongeluk, naar verwachting is de weg om kwart voor negen weer vrij. En dit was de verkeersinformatie. De sensorrevolutie komt eraan. Sensoren hebben een grote impact op de ontwikkeling van producten en diensten die ons leven verbeteren.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 Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. En op deze eerste paasdag hoort u uiteraard alles over kruisigingen en andere historische executiemethoden. Hoe hele gezinnen zich kunnen verliezen in levende slakken... of lang, lang geleden gestorven sponsen, krabben en kreefjes. Waarom kralen meer zijn dan simpele versierselen... en wat je allemaal wel niet moet doorstaan... als onderzoeker van geneeskrachtige kruiden. En in de studio weer een aantal wetenschappers. En wel een biologenfamilie, de familie Gittenberger. Vader Edie Gittenberger, emeritus hoogleraar systematische dierkunde... van de Universiteit van Leiden. En zoon Arjen is marinebioloog. Beide verbonden aan Museum Naturalis in Leiden... En Arjen, je hebt sowieso ook je eigen bedrijf, genaamd Giemaris. Ja. Dat uh, inventariseert een beetje wat er onder water leeft. Als ik dan ga kijken naar de naam, Giemaris, Gittenberger, Maritiem... Gittenberger, Marine Research, Inventory and Strategy Solutions. Wauw, dat sounds great, man. Ja, wat eerder <laughs> deze maand... Eerder deze maand verschenen weer eentje een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift van die familie Gittenberger. En dit keer hadden vader en zoon twee op een eerste gezicht identieke slakkensoorten van elkaar weten te onderscheiden op basis van DNA. Revolutionair in de wereld van slakkenonderzoekers. We gaan het maar eens hebben over slakken en slakken vooral als bindende factor in een gezin. Want dit is dus een gedeelde fascinatie van jullie, slakken. Ja, klopt. Dat, ja. Uh... Hebben we allebei. En vader Edi, u bent natuurlijk als eerste begonnen met uw fascinatie voor slakken. Hoe begon het dan bij u? Wat nou, was het als slakken? Lang geleden eigenlijk, ik kom uit Zeeland oorspronkelijk. woonde 50 meter van het strand. Nou, zoals heel veel kinderen begin je met schelpjes. Dan ga je uiteindelijk biologie studeren. Ik ga even snel. En ja, het strand in Katwijk-Noordwijk is iets minder interessant dan Zeeland. Dus via zoet water kwam ik uiteindelijk bij de landslakken. Aha. En dat uh, heeft veertig jaar geduurd en dat gaat nog steeds door. Het is onschuldige afwijking. Maar... En nu aangewakkerd door zo'n die ook nu uh, de vonk is opgekomen? Dat opge... was in het begin eigenlijk nog niet zo opvallend. Maar ja, inmiddels zijn we wat dat betreft ook wat uh, dichter bij elkaar gekomen. Ja. Maar aan jou, want jouw fascinatie gaat wat breder. Een beetje meer sowieso het hele marine leven. Zeker op dit moment het hele marine leven. Maar ik, ik kan wel even zeggen met de slakjes... Uh, in... Ja, maar wat mijn vader niet noemt is dat toch, ik van kleins af aan altijd slak heb lopen zoeken met mijn vader in uh, Griekenland. waarbij soms in grotten uh, diep onder de grond gingen. En daar allemaal kleine slakjes van een paar millimeter groot gingen zoeken. Dus dat, was, ja, dat vond ik al heel, heel erg boeiend. Alleen uh, ja, nu zijn we verder. En ik wil natuurlijk iets totaal anders doen dan mijn vader. Dus uh, ik ben me meer gericht op uh, alle slakken die onder water voorkomen. Terwijl mijn vader voornamelijk op het land dat is. Een vrije opvoeding is dat. Daar ja, weet je ja, een beetje ja, los ja, van ja, je ja. vader. Okay. Ja, totaal uh, los. Maar je bent, wel, je bent wel ooit bij je vader gepromoveerd ook, hè? Ja, ja dat klopt. Is dat prettig of juist vreselijk? Nou, moet ik nog even zeggen, er zat wel een tweede promotor bij. Want... Nee, nee, natuurlijk, dat, dat <laughs> laat is dus heus ik, niet zo alle zekerheid, maar hij heeft het extra moeilijk gekregen. Had, u de, neiging, de had u de neiging, omdat u zich nu ook al een beetje verdedigt... van ho, ho ik heb hem heus niet gematst... <laughs> uh, had u toen al de neiging om strenger te zijn voor uw zoon? Ja, misschien wel. Ja, in ieder geval zeker niet uh, minder streng. Ik denk inderdaad niet dat het altijd uh, ja, even makkelijk is geweest. Tegelijkertijd ook wel weer heel leuk... Uh, en uh, ja, zoals we eerder al zeiden, mijn vader is voornamelijk altijd op het land uh, gericht geweest. En ik heb een promotieonderzoek onder water gedaan in Indonesië. En, en mijn directe begeleider daarbij was Bert Hoeksema, van het zeeteam in Naturalis. En die heeft me daar eigenlijk verreweg het meeste begeleid. En ja, jij hebt weer je vader overgehaald om te leren duiken. Om onder de zee te komen kijken. Ja, ja dat was al een heel, heel stuk later. In eerste instantie, toen ik begon met duiken, toen uh, vond mijn moeder dat een uh, doodseng. Ik weet nog niet van het allemaal uh, huh, duiken is eng. Nou verloop ging plots in mijn moeder toch ook maar duiken. Toen werd ik op een bepaald moment voorzitter van onze duikvereniging. En we hebben mijn vader al heel vaak geprobeerd om te leren zwemmen. Ja, toen moest ik leren zwemmen. Ja. En ja, vervolgens uh, snorkelen. Hij heeft dus zwemmen geleerd duiken. op de duikvereniging. Bij ons. Ja. En uh, ja... Maar oh, Dan snap dus, ik ook uw vaccinatie voor landslak in eerste instantie ja, dat is een, een stuk, stuk beter. Natuurlijk, ja, natuurlijk, want ja, de evolutie heeft miljoenen jaren uh, nodig gehad om van het water uh, op het land te komen en dan met één plons weer terug. Zeg ik, dat is toch wel heel te tegen natuurlijk eigenlijk. Ja. Maar u onderzoekt dus al heel lang, uh, uh, nieuw basis ook van DNA. Wat, uh, wat is daar anders aan of wat is daar nieuw aan? Het is niet echt anders, maar DNA biedt de mogelijkheid om. Een op basis van nieuwe onafhankelijke gegevens... onafhankelijk van de morfologie, van het uiterlijk... van hoe de huisjes eruit zien, hoe de anatomie is... onafhankelijk daarvan te zien hoe verwantschappen liggen. Soms twijfel je op basis van het uiterlijk. Dus je weet niet zeker, is het nou zus of is het nou zo? Dan kun je het DNA analyseren tegenwoordig. En dan krijg je een antwoord. Meestal. zijn slakken voor mij lijken alle slakken op elkaar. Ik kan me voorstellen voor u niet zo is. Of geldt dat ook zo? Zijn nee, ze vrij? Nee, ze lijken echt niet allemaal op elkaar. Nee, nee, nee, gelukkig niet. Nee. Maar hoe wordt het ontvangen dat DNA? Want de, de morfologie daar, daarin denk ik dat een hoop mensen daar meer vertrouwen nog steeds in hebben dan in uh, bekijken naar DNA. Waarom, waarom is dat? Dat klopt. Kijk, de aanleiding eigenlijk uh, dat we hier nu zitten op zekere hoogte is een artikel waarbij we te maken hadden met, ik geloof, veertien in totaal soorten die op het uiterlijk inderdaad niet of nauwelijks te onderscheiden waren. Kunt maar u eerst we eens eerst wel... eens omschrijven? Wat, wat voor slag hebben we? Wat moet ik eigenlijk met, voor me zien? Nou, het, uh, we hebben zelfs iets meegenomen, maar ja, dat ik is heb wat lastig in mijn uh, hand. Uh, voor is, de radio. Het, het, het ziet eruit als, ja. als, een, uh, uh, ja, als een soort lasagne eigenlijk, of een meel Ansane, dus heel veel verschillende <laughs> laagjes kalk op elkaar met wat ruimte ertussen. Dat is een beschrijving van een koraal die u nu geeft. En dat is inderdaad het, uh, het huisje, zullen we maar even zeggen... waar de slakken die wij nu hebben onderzocht uh, in zaten. Als ik uh, in het veld naar die slakken op zoek was... dan uh, zag ik zo'n koraal zoals dat. En daar zocht ik naar gaatjes van ongeveer twee millimeter groot. Zo. En dan zag ik een heel klein gaatje... en dan zag ik een heel klein mondje als het ware uitsteken. En dan pakte ik mijn hamer en dan sloeg ik dat uh, koraal aan stukken. En dat is hoe hard je een onderzoek te uh, doen? toen vonden we een, uh, een slak ja. aan de binnenkant. Een dat, maar slak. Dat, dat ook nog onder water. Dus, dus, ja. je, dus je kijkt door een bril en dan moet je, moet je op zoek naar zo'n klein gaatje. Ja. Maar onder water, als je onder water bent, vergroot sowieso alles. Door de breking van het water 2 uh, staat door 3. Dus, dus een duikbril is dat was al genoeg? Van. Een duikbril was groot genoeg om het te vinden. En na een tijdje krijg je ook het gevoel... En dat is ook weer zoiets van, wij zoeken dit soort uh, koralen altijd in teams van uh, specialisten. En ik leer het weer van degene uh, de vormen En ga, ja, ga ze maar verder. Dus zo leer je je dat, maar is het vervelend voor dat koraal dat je, dat je er met een hamer op slaat? Nou ja, het, het koraal breekt. Maar wat ik altijd heb gezegd, ik ben er bijvoorbeeld in 1997, uh, als ik het goed heb, voor de eerste keer uh, uh, geweest voor een stage. Nog tijdens mijn studie biologie hier bij Leiden. En uh, in Indonesië was dat, bij uh, Sulawesi. En daar hadden we toen koralen kapot geslagen. Uh, drie... Met permissie? Of is het Met helemaal niet Indonesiën. nodig? Ja, okay, nee, yeah. dit, uh, dit soort uh, om koralen kapot te slaan, ga je tenminste zo'n ongeveer een jaar aan procedures uh, voorbij om alle permissies te hebben, toestemming van de politie om daar te zijn, werkvergunningen. Zeg! Uh, onderzoeksvergunningen, enzovoort. Pa om, om één koraal kapot te slaan, moet je, moet je een jaar uh, toestemmen. Nou, om, het, bezig. om het onderzoek daar uh, uh, uit okay, te voeren. Okay. Maar hij bedoelt eigenlijk maar... dat het die koralen een beetje hielp. Want die ja. stukken koraal groeien uit tot nieuwe. Die dus dit nieuwe... is gewoon voortplanting voor hun dus zonamer. ja, je ja. ja. helpt ze een beetje in de toen voortplanting. Toen ik in, in het jaar 2000 terugkwam, op dezelfde plek waar ik in 1997 uh, was geweest... toen zag ik op allemaal van die plekken waar ik die koralen kapot had geslagen... zag ik plotseling weer vier, vijf nieuwe koralen liggen. Die hadden zich volledig geregenereerd, elk van die, uh, van die stukken weer. Dus wij, ik zeg inderdaad altijd... Uh, ja, we helpen de asexuele uh, voortplanting van deze koralen. Ze zien er niet zo heel mooi meer uit daarna... En, en wij helpen ze natuurlijk uh, uh, vrij van die parasieten. Want er zitten toch parasieten in. Want die slakken zijn maar, parasieten. Slakken. Het zijn parasitaire slakken. Ja, want ik vroeg aan nu, ja. hoe zien ze nou uit? Je vertelt dat het is een, een, een ingang van 2 mm. Hebben we het dus over inie mini slakjes of? Nee, nee, er zit achter die ingang, als je ja? die vervolgt naar binnen, zit een grotere opening. En daarin zit dus de slak. Maar het huisje van die slak uh, heeft vrijwel geen structuur. Heeft geen bijzondere kleur. Altijd hetzelfde. Heeft geen bijzondere ripjes, of wat dan ook. Is heel eenvoudig gevormd. Dan kan het twee centimeter groot worden trouwens. kan vrij groot worden. Communicatie. En het dier zelf heeft allerlei kenmerken niet meer... die een normale slak, als ik het zo mag noemen, wel heeft. Dus uh, bijvoorbeeld een radula, dus het gebit wat veel slakken hebben... wat te gebruiken is om een soort te herkennen... dat hebben die soorten helemaal niet. Dus ze hebben heel sterk gereduceerde kenmerken. Ze zijn alleen duidelijk gespecialiseerd op één bepaald soort koraal. Dus ze hebben maar waarom dan positie. uit al die slakken deze slak willen onderzoeken? Die eigenlijk nauwelijks zichtbaar is, die met een hamer tevoorschijn moet toveren. Ik denk dat het project van Hoeksema in dit geval te omschrijven is... als onderzoek aan de parasitaire organismen... die eh, in relatie met koralen voorkomen. En überhaupt die op het koraalrif voorkomen. Dus eh, allerlei associaties. Dus soorten die vastzitten in hun voorkomen aan andere soorten. Waarom is eigenlijk de verwantschap van slakken uh, zo'n interessant onderwerp? Kennis is natuurlijk altijd goed, maar zegt het iets over het grotere geheel? Ligt er nog een groter mysterie achter? Het zegt in ieder geval iets over bepaalde evolutionaire mechanismen. He, dat, uh, dat speelt bij al dit soort onderzoek op de achtergrond een rol. Ons hele idee over evolutionaire verschijnselen... is gebaseerd op zeg maar, een stuk of 25, 30 modelorganismen. Soorten à la Drosophila, het fruitvliegje, en zo zijn er nog wat... die in de laboratoria uit en ten na zijn onderzocht. En... Ja, die geven je idee hoe bepaalde dingen genetisch lopen, hoe soortvorming gaat enzovoort. En, en slakjes maar, die zijn vanwege de verwantschap, vanwege de, de vele soorten die er zijn en vanwege zowel water- als landslak, een, een mooi model om, om het mechanisme evolutie te onderzoeken. Nou, precies, maar de diversiteit bedoel ik is veel groter dan die 25 soorten suggereren. Dus je komt soms mechanismen op het spoor ja, waar men gewoon in het laboratorium met het experimentele werk. Nooit aan gedacht heeft. Wat voor mechanismen? En, ja, bepaalde uh, soortvormingsmechanismen. Kijk, iedereen begrijpt uh, waarom evolutie werkt, dat niet iedereen, maar uh, dat is een logisch iets. Maar waarom bepaalde organismen en misschien dat de meneer die aan fossielen werkt dat uh, ook nog uh, aan de orde kan stellen, bepaalde organismen die blijven 100 miljoen jaar ongewijzigd. Dat is raadselachtig. Dat is veel moeilijker te begrijpen. Dan kan iets niet gewoon een succes ben. zijn? Van nou, ik heb geen evolutie nodig. Ja, maar is nou zo'n Molukke kreeft zo'n fantastisch succesnummer? Zo'n design. Ik heb een idee, Arjen. Is het een nou. succes, de Molukke kreeft? <laughs> ja, dat is zeer menselijk. Dat, dat, is, dat is de vraag. Een, een, een ander punt dat ik hierbij ook direct wil noemen, en wat deze slakken toch illustreren, is ja, wij zien, en dan met wijbedoek ook uh, ja, mensen die bij musea werken, ze nu dan in de krant staan, er is weer één nieuwe soort gevonden uit de diepzee, daar en daar, enzovoort. Op dit moment hebben we nu 14 nieuwe paristaire slakken binnen koralen gevonden. Hiernaast heb ik tijdens mijn onderzoek ook nog 21 nieuwe soorten slakken gevonden... alleen aan de buitenkant van op koralen. En dat geeft aan dat je zo eventjes 40 nieuwe soorten vindt voor de wetenschap. Het geeft aan hoe vreselijk weinig we eigenlijk nog weten... over de totale diversiteit die op dit moment nog bijvoorbeeld bij die koraalriffen aanwezig is. Hoeveel concurrentie hebben jullie eigenlijk als onderzoekers van onder andere slakken? Ja, nou, nou slak... echte concurrentie kun je het niet noemen. Ik bedoel eerder medewerking. Hè? En bij slakken heb je nog wel wat meer specialisten, kan ik zeggen. Maar bij heel veel andere diergroepen heb je vaak maar drie of vier wereldspecialisten. En die mensen die zie je elke keer weer tijdens de conferenties ergens. En dat is, dat is het gewoon. Dat is je telt gewoon een beetje aan elkaar hoe je, hoe je ervoor staat. Ja, en het betekent ook dus, uh, ja, in deze tijd van klimaatverandering... waarin er allerlei soorten mogelijk ook verloren raken... Ja, als we nog niet eens weten welke soorten er op die koraalriffen allemaal voorkomen... dan kun je dus ook moeilijk meten hoe ze vooruit gaan of achteruit gaan. Ja. En dit ja. gaat niet om soorten die lokaal op een klein stukje een klein beetje zeldzaam voorkomen. De soorten die wij nu uh, hebben ontdekt, die komen van de Rode Zee tot en met Hawaï voor... En in Indonesië komen ze ongeveer allemaal samen voor. Dat is helemaal niet zo zeldzaam. Ja. En dat laat ook zien hoe complex een ecosysteem is. Ik bedoel, doordat je weet dat het niet één soort is, maar veertien... heb je ook weer meer relaties. Dus je, je krijgt als bioloog steeds beter inzicht... over het enorm ingewikkelde van zo'n systeem. Maar er zijn ook mensen die kijken naar een koraal en een slak... en die zeggen, nou, dit is zo ingewikkeld, daar herken ik wel de hand van Allah in of God, of wie je ook aanhangt. Maakt dat jullie boos, of, of verbaast dat jullie? Hoe kijken jullie daar eigenlijk tegenaan? Nee, daar heb ik nou. geen enkele moeite mee. Uh, dan ziet iemand de hand, ziet iemand het werk van God, zo je wil. Uh, D'accord, maar dat beïnvloedt niet de manier waarop ik ernaar kijk. Ik vind die slak ook heel mooi. Nou, en dat, sterker dat is degene waar ik daaruit hoor. Want u, u onderzoekt ook de genetische achtergrond van de windingsrichting van het slakkenhuis om dat te kunnen bepalen. Maar daarin eh, zitten we overeenkomsten, eh, zo'nzelfde soort gen -achtig. zit ook in het menselijk lichaam die dan weer bepaalt wat de draairichting van het hart is. <laughs> ja, wel, dat moet u even een, uitleggen. Een onderwerp waar, waar we inderdaad, waar ik zelf uh, vrij veel aan heb gedaan. Uh, als je een slakkenhuisbeet pakt met de top naar boven... dan blijkt die mondopening bijvoorbeeld bij een wijngadslak aan de rechterkant te zitten. Ja? Dat is bij vrijwel alle slakken zo. Dus die windingsrichting, de manier waarop die spirale is gewonden... die uh, is bij voorkeur rechtswindend met de wijzers van de klok mee. Je ja, vindt uh, wel eens boven het noordelijk half, rond en zuidelijk over, ja, okay, half? Yeah. Je vindt wel eens een afwijkend individu. Je vindt ook wel eens een afwijkende soort of groepsoorten... die spiegelbeelden gewonden zijn... En we weten dat dat af, uh, komt doordat er op één gen twee allelen zijn die uh, verschillend zijn. Dus het is een kwestie van één enkele mutatie, waardoor die windingsrichting kan switchen. Kan een rechtsgewonde slak nog paren met een linksgewonde slak? Dat is soms wel, soms niet mogelijk. En dat heeft ertoe geleid dat uh, we bij slakken zoiets als single gene speciation hebben. Soortvorming op basis van één enkel gen met twee Mutanten. Dus rechts en links. Als rechts en links niet meer kunnen paren, wat puur mechanisch niet kan... dan kan zo'n mutatie de eerste stap zijn in soortvorming. Hoe paren slakken eigenlijk? Uh, gaat het dan van bij jou thuis of bij mij thuis? Of doen ze dat buiten dat huisje? Dat doen ze buiten het huisje. Ja, dus en, dus uh, huis je de torsje gewoon mee en dan... krijg ja, je, je krijgt dat dan. gewoon een copulatie en dat, uh, dat kan uren duren. Maar dat. waarom, waarom kan je dan niet paren als de een een rechtsgewonden huisje... en de andere linksgewonden huisje? Omdat heeft? de genitale openingen bij die slakken asymmetrisch gelegen zijn. Dus rechtsvoor bij een rechtsgewonden slak. Linksvoor bij een linksgewonden slak. Als die twee individuen elkaar frontaal naderen en ze zijn tegengesteld gewonden... dan komen die genitaliën niet in contact. Dus het lukt niet. En dus als je twee, twee van die mutaties krijgen. elkaar ontmoeten, dan, dan, en, en die kunnen wel paren... twee linksgewonden slakjes... dan heb je eigenlijk een nieuwe soort. Ja. Ja. Het kan nog sneller zelfs zijn... want wat we nu niet eens hebben genoemd... is dat er verschillende soorten slakken zijn... die als ze in hun eentje zitten... en ze vinden maar geen partner en vinden maar geen partner... dat ze ook met zichzelf kunnen paren in sommige gevallen. Dan doen we ze dan zelf bevruchten. Als ze hermafrodiet zijn... dus. Mannelijk en vrouwelijk in één individu. Ja. En wat is nog... Uh, wat, wat, wat moet je eigenlijk, wat Arjen, wat ga je nog ontdekken? Wat ho en, waar hoop je nog op? Oh, ja? ik, ik dacht sorry. toch nog heel even wat ja? je in het begin zei. Wat zo aardig is, is dat het gen... wat een rol speelt bij die winningsrichting ja? van slakken... dat is een zeer oud gen. Dat komt nog steeds ook bij mensen zelfs voor. En... We, weten dat, we kennen dat gen nog niet exact, we kunnen het niet aanwijzen. Maar het is wel hoogstwaarschijnlijk zo dat als dat gen gemuteerd is bij de mens bijvoorbeeld... dat dat dan afwijkingen kan veroorzaken. Waaronder eventueel ook hartafwijkingen. Dus dan zie je plotseling een, een link tussen enerzijds de windingsrichting van een slakkenhuis... en anderzijds een afwijking à la inversum bij de mens... Dus een spiegelbeeldige... Dus de, de, de slak blijkt toch in verband te staan met heel veel meer dingen dan wij dachten. U hoorde biologen, vader en zoon Edi en Arjen Gittenberger. Arjen, u mag zo aan het eind van de uitzending nog wel even vertellen wat je nog meer wilt doen. Maar in Labyrinth Radio is het nu even tijd voor deel 4 van de serie Het Depot over verborgen of vergeten verhalen achter voorwerpen verstopt in kelders, schuren en of zolders. In dit vierde deel gaat het helemaal over kralen. Gewone, simpele kralen. Of toch niet? Verslaggever Remy van den Brand bracht een bezoek aan het Allard-Pierson Museum in Amsterdam, waar ze sprak met conservator Geralda Juriaans-Helle en Egyptoloog André Veldmeijer. Kijk, hier zijn wat Egyptische kralen uit de 17e dynastie. Oh kijk eens. Oh, die zijn ook mooi vroeger gelijk. Dat komt mooi uit. Nou, dat zijn hele mooie kralen. Ja. Is er is ook één met een puntje. Deze? Ja. ja. Dat is een torex hieraan. Dat heeft met bloed en zo te maken. En dit, dit zijn net echt steentjes. Ja dit, zijn dus steentjes. ja, dit zijn dus fragmenten. Hè. Dit zijn dus uh, stukken die stuk zijn. een oh, kraal die stuk daar. zijn. En vaak is dit gewoon afval van, uh, van het maken van kraal. Maar kralen. is dat geverfd? Het lijkt net alsof die... Nee, dat is gekleurd glas. Het ja. wordt gemengd en dat uh, melleert. En, uh, en als je naar de Amsterdamse kralen kijkt... Uh, kijken, dan laat je open voor je. Veel blauw. Veel, veel blauw. blauw, ja, veel blauw. He, dan is, kijk, dan zijn dit, je hebt streepjes. Ja, je hebt dus staafjes, maak je met streepjes. En die smelt je dan tot. En als je zo'n staafje dus in, nog in de vlam houdt, dan wordt het dus, vanzelf tot een rond bolletje, zo werkt En dan heb je zo'n streepjeskraal. Bijna onzichtbaar. Maar je hebt dus heel veel misbaksel. Verstopt even in een hoek van de kamer van Geralda Juliaans Helle, conservator van het allard Pierson Museum in Amsterdam, staat een onbeduidend Amstel. ladekastje. Erin zitten kralen. Honderden duizenden kralen. Ze komen uit alle hoeken van de wereld... en zijn halverwege de vorige eeuw verzameld... door Wigger, Gozen Nicolaas van der Sleen. Hij was een chemicus die na zijn pensioen... terwijl hij samen met zijn vrouw per camper Afrika doorkruiste... per ongeluk stuitte op een paar kralen. Hij begon ze uit nieuwsgierigheid te bestuderen... en ontdekte dat kralen niet zomaar simpele bolletjes of ringetjes zijn... met gaatjes erin, maar een verhaal vertellen... Ze zeggen iets over de wereld waarin ze werden gemaakt. En de waarde van een kraal, die doet er ook helemaal niet zoveel toe. De echte waarde, natuurlijk een gouden kraal, is veel waard. En, en Lapers, Lazuli en Cornelijn ook. Maar... Uh, een veel kraal zijn eigenlijk van, van goedkoop materialen. Schelpjes die gewoon gevonden worden op, uh, op het strand of steentjes... of, of uh, later ook glas, als glas algemener wordt. Hè. De tijd van toen een kamer, is glas nog echt zeldzaam. Maar daarna wordt natuurlijk glas een heel goedkoop massaproductie Materiaal. Maar dan zit de waarde van de kraal in feite in de zeldzaamheid. Hè, in de zeldzaamheid, en dat kan zijn omdat het bijvoorbeeld uit een ander land komt... omdat iemand er uh, honderden kilometers mee gelopen heeft... een kraal is makkelijk te vervoeren... Maar bijvoorbeeld uh, uh, bosjesmannen die maken uh, kralen van struisvogel, uh, eier, schaal. Als ik het woord nu helemaal goed zeg. Ik dacht dat je poep ging zeggen. Nee, <laughs> maar die schaal die dus door de vrouwen in kleine stukjes gebroken. En die bijden ze dan met hun tanden tot rondjes. Hele kleine rondjes van een halve centimeter. Oh, vrouwen zitten daar ja. kralen te knappen. Dat is ook heel erg goed voor ze, want ze krijgen heel veel kalk binnen. Maar goed, en dan moet er dus een gaatje in geboord worden... in, de, in dat schijfje van struisvogel-eierschaal. En tegen de tijd dat ze daar zijn, is dus al driekwart gesneuveld. Dan heb je uiteindelijk een hele rij van die schijfjes... die natuurlijk een beetje hoekig aan de randen zijn... omdat ze afgeknabbeld zijn. Die worden op één snoer geregen, heel stijf tegen elkaar aan. En dat rollen ze dan over een ruwe steen... En als je het goed rolt, dan krijg je een snoer naar een echt struisvogel. dat is, uh, struisvogelsnoer. is zo prachtig. Dat is helemaal glad gepolijst. En het is eigenlijk één slang. Dat wordt dus helemaal tot één soepele slang. Vreselijk glad aan je hals. Dus prachtig snoeren zijn dat. En, maar dan ben je dus al zoveel, heb je al verloren, gewoon aan breken. Nou, dat maakt dan de waarde uit. Terwijl het materiaal op zich natuurlijk niet duur is. Want het, een struisvogel, eieren, die vind je wel, die schalen. Wauw. Ja, dan, dit is veel, mooi, veel meer dan alleen maar een versiering. Ja, zoals je ziet, er zitten enorme systemen achter... van waarde en handel enzovoorts. En dat maakt het eigenlijk wetenschappelijk gezien eigenlijk, heel erg interessant. Je kan soms zo goed zien hoe een land verandert aan de kraal... Hè? Ik bedoel... Uh, oud-Iraanse kralen, dat is zeg maar half, uh, die snoeren zijn half goud... half lapis lazuli of half kornelijn. Uh, en dan zie je dat na Alexander de Grote wordt het goud al een stuk minder. Want Alexander heeft heel veel goud er meegenomen, zal ik maar zeggen. Dus je ziet dat goud in, in Persië gewoon minder wordt... en dan worden dus minder goud en meer steen. En na de Romeinen is er geen goud meer. Dan gaan ze gewoon glazen kralen dus doen die goudkleurig zijn. Dan kan je dus in feite aan zo'n snoer, zo'n serie snoeren... Uit, door de loop van de eeuwen heen, zie je dus wat, wat er met zo'n land gebeurt. is... Hoe geplunderd dat is en hoe, hoe, hoe daar dus de armoede toeslaat. Terwijl, uh, in, in de Persische tijd zwolgen ze daar in het goud. Ik bedoel, er lag meer goud in, in Persepolis en in Fort Knox. Dus, ik bedoel, de, maar dat is allemaal meegenomen. En um, hoeveel kralen zijn er zo ongeveer in depot, in musea, over de hele wereld? Goh, Schatting. Ja, miljoenen. Wij hebben er 20.000, het Troopmuseum heeft een veelvoud. Die hebben een fantastische collectie werkelijk. En uh, het in Leiden heb je ze, in het Afrika-museum, die hebben een enorme collecties. Alleen al binnen Nederland tussen. Maar dan heb je in de Belgische musea, die hebben natuurlijk die Missie-musea... daar zitten dus ongelooflijke collecties. En als je inderdaad naar de Amerikaanse musea gaat... en uh, inderdaad in Toronto, Jij hebt het over het de Egyptische Kamer in Toronto. Dat is het grote ja. museum van Toronto natuurlijk. Ja. Ja. Nou, dat moet in de miljoenen lopen. Dat, dat, en zo niet veel meer. Ik bedoel, ik kan dat genees eens beoordelen. Nee. Ik heb geen idee. Het vervelende is, je ziet het maar heel weinig. Ik bedoel, in het Amsterdamse Historisch Museum... thans het Amsterdams Museum... Uh, heb ik, uh, ...die hebben helemaal geen Amsterdamse kraden liggen. Terwijl er toch alleen onder de, in de bouwpunt van de Stopera ...meer dan 50.000 zijn gevonden. Om maar even een voorbeeld te noemen. Waarom is dat? Omdat misschien het, uh, misschien verandert dat wel weer... maar dan is er niemand die daar uh, misschien aandacht voor heeft... Of, of daar belang van ziet, dat weet ik niet. Is een, het zijn ook niet de meest opwindende voorwerpen vaak. Het is hele... niet zo groot vaak. Het is vaak heel klein. Toen wij een aantal jaar geleden een tentoonstelling over onze kraalcollectie maakten... en ik de liet zien waarom het ging, die riep ontzet uit... mijn god, een verzameling doperten. En maak daar maar zo'n leuke tentoonstelling van. Terwijl ze toch belangrijk zijn als gezongen. Ja, ze zijn heel belangrijk. En ze zijn belangrijk door de eeuwen heen en door alle culturen heen. En, um, en we zeggen technisch, nou, je kan er zoveel van leren. Ik vind het een heel leuk onderwerp. De, uh, uh, wat zeg, maar, maar de meeste mensen, ja, die, die hebben al zien van nou, kralen, wat? wat die ziet het, ja, het is omdat je natuurlijk in je kindertijd opgroeit met kraaltjes. Ja. Denk ik. En ze liggen toch vooral liggen in laadjes, bakjes, dozen, ja. in depot. Ze onzichtbaar, ja. en grote onzichtbaar belangrijk te wezen. Ze liggen onzichtbaar belangrijk te wezen, waarbij ik moet zeggen niet helemaal onzichtbaar. Bij ons in het museum staat een deel van de collectie van van de Sleen uh, staat in de opstaan. We hebben één vitrine aan hem gewijd en hebben ook de collectie opgesteld zoals hij het bewaarde. Zodat je ook kan zien hoe, hoe moet je in godsnaam 20.000 kralen klassificeren en bewaren en uit elkaar kunnen houden. We hebben een handgetypte catalogus van zijn uh, collectie. En eh, we hebben dan nog, behalve de Van der Sleen-collectie... hebben we ook nog een eh, collectie, dus Iraanse kralen en Egyptische kralen. En eh, die liggen ook voor een deel in het depot. En een deel is dat, dat gemonteerd. Dat zijn wel hele snoeren en zo, die zijn prachtig. En die zijn wat makkelijker op te stellen dan losse kraaltjes. Maar kralen zijn leuk, geef ik onmiddellijk toe. Dat ja, is een Afrikaans spreekwoord, Een dag. wat is het weer? Ik moet ik altijd even heel hard nadenken. Een... een, een, een een leven zonder kleur, zoals een dag zonder zon of zo. Ik heb het eens een keertje... Nee, het is in mijn catalogus is het het slotje. Maar, het is de... maar dat is dan met kralen, het is allemaal even mooi en kleurig. Dus. Juriaans Helle, conservator van het Allard Pearson Museum in Amsterdam. En Egyptoloog André Veldmeijer. In een reportage gemaakt door Remy van den Brand. En nu, Pieter, is het tijd voor het laatste wetenschapsnieuws. <tieden> Ja, in je darmen krioelt het natuurlijk van, van de bacteriën, je darmflora. Er zitten zit echt miljarden bacteriën, je hebt meer bacteriën in je, in je buik... dan dat er mensen op aarde wonen. Maar nu hebben wetenschappers ontdekt dat dat toch nog wel in groepen onder te verdelen is. Als sommige mensen bloedgroep O-positief hebben of A-negatief. Zo zou je van die darmflora denken ze nu ook wel verschillende groepen kunnen doen. Dat hebben ze op basis van 39 personen uh, um, in kaart gebracht, zond in Nature. Uh, dus ging gingen gewoon kijken, ja, wat voor uh, bacteriën hebben die mensen allemaal in hun maag? En hadden ze dus in clusters dat weer samengevoegd. En dan kwamen ze op drie duidelijke groepen. Bacteriodes, Prevotella en Ruminococcus. En daar kunnen ze dan ook verschillende eigenschappen aan toekennen. Dus dat ze, dat ze snel eten verteren, of minder snel, en dat ze andere vitamines eruit halen. En het had niks te maken met land of afkomst. Want je zou nog kunnen zeggen ja, Japanners eten al eenmaal meer vis, dus die zijn eraan gewend. En wat ze denken is dat ze op basis daarvan misschien bepaalde ziektes kunnen analyseren of waarom de een zoveel kan eten zonder dik te worden en de ander zo snel wel dik wordt. Dat het dus allemaal ligt aan je, aan je darmflora. Maar het is nog heel pril onderzoek, maar ik vond het wel interessant. Gaan we luisteren naar de Bul terug. Mm. Ja, want een, een walvis gaat altijd recht op zijn doel af, hebben onderzoekers uh, gevonden. Dat staat in biology letters. En dat is best uh, interessant, omdat in de zee natuurlijk niet ontzettend veel oriëntatiepunten zijn. Voor je water, achter je water, overal water. En toch uh, gaan ze altijd in een heel rechte lijn ergens naartoe. Met een afwijking van, nou ja, misschien... 1 procent of zoiets, dus dus heel weinig. Dus ergens moet hij moet die toch een soort positionering uh, uh, op doen. Maar ja, wat dat dan is, dat uh, dat weten ze nog niet. En dan heb ik nog uh, ruimtenieuws. Laten we eens luisteren naar Space Odyssey. Is leuk. Want blijft de klassieker. Ja. Ruimtereizen is niet meer zo makkelijk tegenwoordig, want er, want er zwerft natuurlijk ontzettend veel uh, troep uh, in een baan om de aarde. Dat hebben we allemaal zelf daar naartoe gebracht. Kapotte satellieten, schroot, je noemt het maar. En uh, nu is er dus een speciale uh, telescoop op aarde die, die al, dat, al die troep in kaart brengt. Dus, dus als je dan met je ruimteschip uh, de ruimte ingaat, dan kunnen zij alvast zien waar je op een botsing kunt rekenen met, uh, met eventueel uh, schroot rond aarde. En ze hebben er ook een, een naam aangegeven, de Space Surveillance Telescope. En uh, hij in het bezit van de Amerikaanse defensie. Ik weet niet wat die precies in de ruimte willen, maar vast wel iets. Nou ja, goed plan lijkt me. En zometeen hoort u op eerste paasdag alles over kruisigingen en andere populaire executiemethoden uit voorbije tijden. Maar nu eerst even dit. Wetenschap in één minuut. MUZIEK <middels> We gingen in een kring zitten en er werd een uh, vuur gemaakt. Uh, ik moet zeggen dat uh, toen ik die hut inging, uh, ik geen flauwe nul uh, had wat me te wachten stond. Dat wist ik helemaal niet. Uh, totdat op een zeker moment uh, alle ogen gericht werden op een uh, vrouw, die ook uh, zich in ons gezelschap bevond. Want die vrouw raakte in trance en die begon dus met haar uh, ogen te draaien. Zij was een uh, traditionele genezeres. En op een zeker moment kwamen ze dus ook grommend op me af en uh, zetten ze haar nagels in mijn uh, onderarm. En ze had echt hele lange nagels en deed dan zo. Ja, dus ik had echt striemen op mijn onderarmen waar wat bloed uit kwam. Later begreep ik dat zij op dat moment werd bezeten door een luipaard. Voor mij is het heel erg belangrijk om uh, ook wat avontuur in mijn werk te hebben. Dat zoek ik dus ook heel bewust op. En uh, ja, voor dit soort dingen doe je het. Remco Kort, die over de hele wereld onderzoek doet naar geneeskachtige kruiden. En hij is verbonden aan het TNO. En u hoort hem in onze rubriek Wetenschap in één minuut. Die dit keer werd gemaakt door Frederik Melman. Ja, en Jezus vond afgelopen vrijdag, nou ja, 2000 jaar geleden alweer... de dood aan het kruis. En uh, dat riep de vraag op van waarom hebben ze hem eigenlijk gekruizigd? Want ze hadden vast wel meer methoden om mensen ter dood te brengen. Ze hadden hem ook voor de leeuwen kunnen gooien... of als feestverlichting in brand kunnen steken. Um, ze hadden een breed palet aan executiemethoden die Romeinen. Daar heb ik gisteren over gepraat met Vic Meijer... en Meritus Oude Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Mm. Fik Meijer, Welkom in de studio. En uh, ja, zalig Pasen moet ik dan zeggen, geloof ik, hè? Ja, tegen iemand die van katholieke huis is, moet je dat zeker zeggen. Ja, zalig en, en anders zeg je gewoon vrolijk Pasen. Anders zeg je gewoon nog gelukkig Pasen. Gelukkig Pasen, mag ook. Um, ja, we, we, we vieren of gedenken, hoe je het noemt, uh, dat Jezus aan het kruis is genageld. Um, hoe ging dat eigenlijk precies? Ik bedoel, iedereen kent wel het verhaal van Jezus die aan het kruis werd genageld. Maar was dat een typische kruising of toch nog een bijzondere kruising? Nou... De kruisiging van Jezus is eigenlijk de enige kruisiging... die heel uitgebreid in de bronnen terechtgekomen is. Door de evangelisten uh, die, dat op hebben, die dat hebben opgeschreven... weten we nu dat Jezus dus eerst uh, door Pontius Pilatus... Uh, die het niet wist, werd overgegeven aan de Joden. En toen is Jezus over de kruisweg is die dus gegaan naar Golgotha. En dat is dan een hele lange tocht geweest omstuurd door talloze mensen, waarvan we niet helemaal overtuigd zijn... dat het zo werkelijk zich heeft toegedragen, is toen op Golgotha aangekomen... en is daar dan, naast twee andere mensen van laag allooi... de goede en de slechte moordenaar, is hij toen gekruisigd. Die kruisweg die is er door de evangelisten een beetje bijgemaakt. Natuurlijk moesten mensen hun kruis vaardragen om de vernedering te voltooien... Maar bij Jezus, die de doornen kroon op het hoofd krijgt, die dus die kruisweg maakt, die dus ook nog drie keer valt onder zijn kruis, is dat helemaal uitvergroot om het lijden van hem voor de zonde van de mensheid, om dat lijden nog eens uit te vergroten. Maar hoe zag dan een, een, een gewone kruis ging eruit? Hoe ging het er normaliter ook Nou, doen? normaal ging het vaak in, in vele tientallen. Dus er werden mensen massaal gekruisigd en dat was vaak een openbare Aangelegenheid. Dus dan praten we altijd over mensen van lage afkomst. Kijk, Jezus was een timmermanszoon uit Nazareth... had geen Romeins burgerrecht, was wel vrij... maar telde in dat Romeinse Rijk dus helemaal niet mee. Dus de vernedering die hij kreeg door die kruisdood... was voor de Romeinen een normale gang van zaken. En daar kwam natuurlijk bij dat hij zich geafficheerd had... als de koning van de Joden. En omdat hij dat gedaan had kreeg hij natuurlijk nog eens een extra vernedering en uh, was zijn kruis zo, dus, dus, dus extra, uh, ik zou bijna, bijna zeggen denigrerend, omdat daar uh, tot uitdrukking werd gebracht dat iemand die beweerd had, ik ben de koning van de joden, nu in een hele uh, lage positie was gemanoeuvreerd. Namelijk het, slicht, het laagste van het laagste, de kruisdood. Want de kruisdood, dat, was, uh, dat, dat kon je niet krijgen als je moord pleegde... maar je was van hoge afkomst, dan kreeg je een ander nee. vonnis. Dus. de kruisdood, en datzelfde geldt voor verbranding... dus op de brandstapel. En dat geldt ook voor het werpen voor de wilde dieren. Dat was voorbehouden aan mensen van een lage afkomst. Er is één keer gebeurd bij keizer Galba in het jaar 68-69, dat er iemand die burger was... die zou aan het kruis genageld worden. En die riep, ja, maar dat kan niet, ik ben Romeins burger. Waarop die keizer Galba toen riep, oh, ben jij Romeins burger... dan krijg je een hoger kruis. En die heeft hem dus boven die anderen uh, aan het kruis genageld. Waarom hebben ze Jezus niet voor de leeuwen geworpen? Ik denk dat dat is omdat in die tijd, in Jeruzalem, er geen... Uh, Gladiatorenspelen werden gehouden. Kijk, het voor de leven werpen en het op de brandstapel gooien. Dat was onderdeel van een, ik zou bijna zeggen, een dag naar het Amphitheater. En dat bestond uit drie onderdelen: ochtends een jacht op dieren, dieren tegen dieren, uh, mensen die vochten tegen dieren. Tussen de middag de executies en smiddags het gladiatorenprogramma. En tussen de middag die executies waren dus onderdeel van dat programma. En dat kon in Jeruzalem minder... omdat men daar in die tijd vermoedelijk niet die uh, uh, amfitheaters had... met die gladiatoren spelen. En dan zou het dus buitenal moeilijk geweest zijn... om daar voor wilde dieren te zorgen. En bovendien was die kruisdood natuurlijk ook nog vernederender. Want het is natuurlijk altijd nog maar de vraag... of het zich bij Jezus allemaal zo heeft afgespeeld zoals dat gezegd is. Ik neem aan dat hij gekruisigd is, maar of dat hele... Leidersverhaal, zoals dat door de evangelisten wordt meegedeeld. Of dat zo uh, is, werkt, daar kun je ook je vraagtekens bij zetten. Een van de dingen die altijd een beetje onduidelijk is... is of hij nou spijkers door de handen heeft gekregen. Want ja. je ziet ook wel eens plaatjes waar hij gewoon is vastgebonden aan het kruis. Ja, we nemen aan dat het uh, met spijkers is gegaan. Want dat blijkt ook uit de stigmata in zijn handen. Hè, als later de ongelovige Thomas komt... Dan En Jezus is verrezen en vertoont zich dus aan de Emmausgangers en, en, en de dag later aan de anderen. Dan gelooft Thomas niet dat hij verrezen is. En dan laat hij de stigmata in zijn handen zien. En de plek waar uh, de lans doorheen uh, geboord is door de centurio die wilde kijken of hij dood was. Was dat standaardprocedure, spijkers, of, of was het eerder normaal om iemand nou, vast te kwam, binden? Het kwam beide voor. Ik denk dat als het massale executies waren, dat men dan uh, er genoegen mee nam dat mensen aan het kruis genageld werden, vastgebonden werden, zodat ze niet los konden komen. En dat ze dan heel lang uh, de dood moesten zien. Bijvoorbeeld, uh, we kennen allemaal de film Spartacus. En daar sterft dan Kirk Douglas, sterft daar dan als Spartacus aan het kruis. Dat is een beetje een vertekening van de werkelijkheid, omdat Spartacus sneuvelde. Maar het staat wel vast, althans zo komt het uit de Romeinse bronnen naar voren, dat 10.000 mensen werden, toen de uh, gladiatoren slaven waren verslagen, werden gekruisigd langs de Via Appia. Als een uiterst vernederende dood, dus een slavendood. Om te laten zien, zij waren de laagste van de laagste. Ja, die gladiatoren, uh, die waren eigenlijk ook ter dood veroordeeld. Die moesten het amfitheater in en vechten. En dat gingen ze hoogstwaarschijnlijk niet overleven. Uh, die kwamen in opstand. Ja, maar dat toch is wel, het dat valt wel mee hoor. Die gladiatoren, die hadden toch een redelijke kans, toch kans om te overleven. Er is een Fransman geweest, Georges Ville. En die heeft een studie gemaakt uh, van alle gladiatoren die in de arena kwamen. En dat bleek dat ze een kans hadden van 10 tot 15 procent om te sterven. Dus ze leverden allemaal gemiddeld zo'n tien gevechten. Dus er waren mensen bij die dus heel veel gevechten leverden... omdat ze de beste waren. En er waren mensen die bij het eerste gevecht al sneuvelden. En ook mensen die zichzelf van kant maakten... omdat ze te bang waren om in de arena te gaan... en de vernedering om ten overstaan van 50.000 toeschouwers... daar te sterven, niet hoeven ondergaan. Dat gladiatorenschap, dat, dat heeft iets uh, vreemds. Aan de ene kant zijn het soms veroordeelden, ja. maar je hoort ook verhalen over mensen die vrijwillig de arena ingingen. Ja. Je moet dat een beetje vergelijken met het vreemdelingenlegioen in de eerste helft van de 20 e eeuw. Dan krijg je dus aan de ene kant dat de laagste van de laagste zoeken het avontuur, hebben geen uitzicht meer op een leven, zijn in schulden geraakt, noem maar op. En je krijgt ook mensen van Adel die het een kick uh, vinden geven om zich in dat soort kringen uh, te bewegen. Vandaar dat je dat ook bij die gladiatoren ziet. Maar het was wel een minderheid. De meerderheid, dat waren toch uh, uh, slaven... die eigenlijk ter dood veroordeeld waren. Maar omdat ze recht van lijf en leden waren... hadden ze de kans om zich terug te vechten in de maatschappij... door die gladiatorengevechten aan te gaan. En je krijgt ook sommige gladiatoren die strijden... En die halen zoveel overwinningen dat ze zo populair worden. En dat de bevolking dan aan de slaven-eigenaar uh, roept in de arena... dat ze hem moeten vrijlaten. En dan komt die vent alsnog in de arena terug. Maar dan tegen een geringe vergoeding. U noemde al Spartacus. Dat was een opstand van gladiatoren. Ja. Daar hadden ze natuurlijk de klok op geluid kunnen zetten... dat die lui, als ze zo goed getraind waren en toch klaar om te vechten... zich ook tegen de Romeinen zouden ja. kunnen keren. Uh, meestal konden die gladiatoren niet bij de wapens komen. In Capua, waar die opstand van Spartacus uitbrak... daar ontsnapte 300 gladiatoren. En die waren de kern van de aanhang van Spartacus. Daarna kwamen er allerlei andere mensen bij. Dus weggelopen slaven van het platteland, noem het maar op. En dan breidt zich dat uit tot 100.000 man. Dus dat waren dus maar een betrekkelijk klein aantal uh, slaven uh, gladiatoren. Maar die gladiatoren vormden wel de kern... Van het leger. Dus wat hebben ze gedaan? Die gladiatoren die gingen, omdat ze dezelfde training hadden gehad als Romeinse soldaten, gingen die soldaten, of die, die, die aanhangers die niet getraind waren, die gingen ze trainen en indelen in manipels, in centurie, zodat het net leek alsof het een Romeins leger was. En vandaar dat de Romeinse auteurs vaak ook spreken... over Romeinse legers die uittrokken tegen de Romeinen. En daarom waren ze ook zo bang voor ze... omdat die gladiatoren die mensen uitstekende training hadden gegeven. En later in, die, in Rome, in het Colosseum, dan kon dat bijna niet. Er waren altijd soldaten die bewaakten. En als ze s'avonds getraind hadden... dan moesten ze de wapens inleveren... en dan werden ze vaak ook weer aan kettingen gebonden... zodat ze niet weg konden komen. Want natuurlijk, precies wat u zegt, de, de, de angst overheerste... dat ze uh, zouden kunnen ontsnappen... en met hun wapens Rome onveilig zouden kunnen maken. Zoals dat in de film Gladiator zo prachtig wordt verbeeld. Maar dat is niet helemaal een juiste weergave van de werkelijkheid. Wat ook verwonderd is dat die Romeinen zo enorm... Uh, geciviliseerd waren in heel veel opzichten. Mooie gebouwen neerzetten. Uh, uh, een goede filosofen hadden. Maar aan de andere kant dat ze zo enorm kikten... op deze gruwelijkheden. Ja, De Romeinse wereld was super gewelddadig. Kijk, Rome heeft de wereld veroverd met geweld. Met bloed, zweet en tranen. En daarna gedroegen ze zich tegen de overwonnenen... hard, meedogenloos en vreed. En wat nou in dat Colosseum werd nagespeeld... dat was bij die dierengevechten. Wij zijn de heersers van de onbewoonde wereld, dus leeuwen, tijgers, olifanten, krokodillen... die werden gedood, ten overstaan van iedereen. En die gladiatoren die beelden uit de krachten van Rome, de deugden van Rome. Dus doodsverachting, moed, dapperheid. En als de laagsten van de laagsten dat al konden... dan moest dat tot voorbeeld strekken aan de Romeinen. En dat die gladiatoren gedood werden, dat was voor hen niets opvallend, want de overwinningen van de Romeinen... waren ook met bloed, zweet en tranen tot stand gekomen. Dus in feite werd daar in dat Colosseum nagespeeld... datgene wat de soldaten in vroege eeuwen voor Rome hadden gedaan. Maar was het echt een dagje uit voor de mensen? Ja, voor het volk was het een dagje uit... want dat mensen hadden natuurlijk een buitengewoon kommervol bestaan. Dat was echt tragisch. Of je nou Romeins burger was of vrijgelaten was... Je was er wellicht vaak nog slechter aan toe dan slaven. Je leefde in morsige appartementjes zonder stromend water... waar geen kook- en baktoestellen waren. Dat was er allemaal niet. Als je moest plassen, dan moest je naar de, naar de termen of naar openbare latrines. Dus het was allemaal vrij vies. En dit was dus echt een dagje uit. Hier liet men zien dat er mensen waren die nog lager waren dan zij. En dat geweld, dat nam men op de koop toe. Zoals niemand zich ook druk maakte over de kruisdood van Jezus. Daar maakte men zich in Jeruzalem ook niet druk om. Dat, dat, dat, dat was nou eenmaal iemand die iets gedaan had wat de Romeinen niet wel gevallig was. En die paste in dat patroon van bestraffingen. Ja, daar kon het gewoon gebeuren. Dus die Romeinen hebben die kruiser van Jezus ook nooit zo, zo druk over gemaakt. Zoals ik ook denk dat heel veel Joden in die tijd dat ook niet gedaan hebben. Het zal natuurlijk ook nog geen televisie zoals wij dat hebben. Wij kijken s'avonds uh, naar geweldfilms of gewelddadige series of uh, detectives. Er zijn ook ontzettend veel moorden. Nou, Zou je dat kunnen vergelijken? Ja, dat kun je zeker vergelijken. Er is ook uh, een jaar of tien jaar geleden was er een Eervoert, zo'n Duitse jongen... en die ging toen een, een schoollokaal vermoorden. Nou, kijk maar even vorige week in Alphen Rijn of twee weken geleden. Weet je. En die had dat op televisie gezien en deed dat ook. Die ging zo in zo'n zwart gekleed pak van uh, een of andere... Uh, moordserie ging dat doen. Dus dat is natuurlijk ook het, uh, hetzelfde. Wij kijken ook naar uh, geweldsfilms. Uh, wij kijken bijvoorbeeld ook... als men kijkt naar Formule 1 races... kijken mensen merendeels alleen maar naar de start. Omdat dat het meest spectaculair is... wat dan de kans op ongelukken het grootst is. En er zit bij de mens blijkbaar een fascinatie in... om te kijken naar dingen die gevaarlijk zijn. En, en, en, en die bloed opleveren bloedfilms leveren toch altijd nog een hele grote kijkdichtheid op. En, en op televisie hoeven we maar op een avond te kijken... dan zie je vaak 100 tot 150 moorden, zo het er niet meer zijn, op één avond. Dus ik denk dat wij niet zo gek veel veroverd zijn. En misschien mag ik daar, omdat het toch nu Pasen is... nog iets aan toevoegen bij Augustinus over Augustinus, de kerkvader, rond het jaar 400. En die had een leerling, en dat was Alipius. En die werd door vrienden gevraagd om mee te gaan... naar het Colosseum, naar de gladiatorengevechten. En hij zegt, nee, ik heb geen zin, ik doe dat niet. En zijn vrienden zeggen, ga mee. Maar deze keurige student zegt, nee, maar ga toch. uiteindelijk gaat hij mee. En dan zit hij daar en dan zegt hij, ik sluit de luiken van mijn ogen. En hij zit dan in die arena... <coughs> en hoort dan het lawaai van de tribunes opklinken... opent zijn ogen en begint harder dan iedereen te juichen. En hij is verkocht, hij is een aanhanger. Maar, zegt Augustinus dan, hij stelde zijn hoop op God... en het is, met hem is het goed gekomen. Om even aan te geven dat ook zo'n man, Alipius, leerling van Augustinus... voor wie je niet zou verwachten dat hij een aanhanger zou zijn... dat die toch ook in die arena zich helemaal liet verleiden... tot het meest fanatisme, fanatie, fanatieke supporterschap. Jezus was nog bijna gespaard van het kruis. Want, want ze riepen op het laatst van... wie zullen we eens vrijlaten? Ja. En toen werd hij dat net niet. Nee. Dat is het beroemde geval. Dat Pontius Pilate wist het ook niet meer. Die wist het eigenlijk al niet meer. Die was een Romein. En die wordt in de... Uh, Evangeliën afgeschilderd... als een betrekkelijk besluiteloze man. En dat is vermoedelijk ook niet waar. Uit Flavius Josephus komt naar voren... dat het een harde medogeloze man was. Dus of hij of het historisch te verklaren is, dat hij geroepen heeft... wie wilt u dat ik vrijlaat? Jezus of, of Barabbas? Dat is maar de vraag. Maar in ieder geval, het volk liep, riep toen... Jezus. Om daarmee weer aan te geven... Barabbas is een hele grote misdadiger, maar Jezus is in feite nog erger. Hij benoemt zichzelf tot koning van de Joden. En dan zegt Pontius Platus, ik kan daar niet bij. Die was zijn hand in onschuld, geeft hem dan over aan de Joden... en dan krijg je natuurlijk die beroemde doornenkroon op zijn uh, hoofd... en dan de tocht naar Golgotha. En dat is ook de reden geweest... dat er zo'n enorme vijandschap later ook ontstaan is... tussen joden en christenen vaak. Dat christenen hebben de joden natuurlijk altijd verweten... dat zij, en dat is in de Johannes-evangelie het meest duidelijk naar voren gekomen dat zij Jezus in feite ter dood hebben gebracht. En dat verklaart ook uh, dat toen die... Romeinen door de christenen eenmaal uit het centrum van de macht waren verdrongen... dat er toen veel meer antisemitische uh, uitingen kwamen dan in de tijd van de Romeinen. En het had maar heel, anders, heel even anders hoeven lopen. En we hadden nu een, een andere Messias aanbeden. want er waren er genoeg natuurlijk. Er waren er heel veel. Het waren meestal ook vaak, en dat is opvallend, mensen van lage Er was ook een meneer Atrongeus, een schaapherder. En er waren nog anderen. Dus in diezelfde tijd waren er altijd mensen die zich uitgaven voor de Messias. Maar Jezus klinkt natuurlijk veel vlotter dan Atrongeus. Ja. ja, Jezus of Joshua of hoe je hem wilt noemen. Dat uh, klinkt natuurlijk iets anders, ja. Fik Meijer, dank. U hoorde Fikmeijer en Meritus Hoogleraar Oude Geschiedenis... aan de Universiteit van Amsterdam... die ik gisteren sprak over historische executies. Ja, we starten deze uitzending met een vader en een zoon... met een gezamenlijke fascinatie. En we sluiten er ook mee af. Deze familie stortte zich niet op levende, maar op dode dieren. Fossielen om precies te zijn. Vader Werner en zoon René Vrijen zijn er dol op. Ruim 40 jaar geleden vonden ze hun eerste. Praat u dus ook over de slakken? Hé, <lacht> <lacht> hey, die je. Je eerste, herinneren je je nog? Nou nee, dat zou ik niet weten. Nee. Nee. Ik ben heel klein zijn geweest, mijn eerste slakje. Ja. Lang geleden, in ieder geval. Uh, inmiddels is zijn zoon René gepromoveerd paleontoloog en directeur van het Oortijdmuseum De Groene Poort in Bokstel. En luistert u naar een reportage gemaakt door Remy van der Brand. Berne Fraaien neemt er elke dag even de tijd voor. Tussen 10 en 11 uur ochtends voert hij de ganzen- en parelhoeners op het terrein van Oertijdmuseum de Groene Poort in Bokstol. Wat vanaf Kom je ook? Zijn museum. Het museum van zijn zoon. Oké. Okay. Nou. Binnen, tegen een muurtje op de eerste verdieping, aan het einde van de hellingbaan die voor zijn vrouw in rolstoel werd aangelegd, staat een vitrinekast. We even kijken naar boven. Ja, laten we Het museum staat natuurlijk vol okay. met kasten: vol dieren, beesten en stenen. Maar dit kastje is speciaal. Erin prijken slechts enkele fossielen. Het begin was heel, heel bijzonder. Vader, moeder, mijn vrouw, vier kinderen. René was toen twaalf en de anderen waren ongeveer acht, zes, vier. De dochter was de jongste, vier. En we hadden veel over de radio gehoord in de tijd van hunnebellen. En mijn vrouw zei, we gaan met de kinderen een keer hunnebedden. Ik zeg, goed, doen we. Ja, ja, we waren naar de hunnebedden en mijn broertje heette Bartje. En we gingen naar het land van Bartje. En dat vonden mijn ouders wel leuk. En toen zijn we dus daar naartoe gegaan. En... we hebben de hunnebedden niet gezien. Want de kinderen zagen op een afstand... Een oud vrouwtje, die was aan het zoeken. En mijn vader zei, die zijn wat kwijt. Een oorbel of een horloge, we zullen ze mee hebben zoeken. Maar die waren niks kwijt, die waren fossiele sponsjes aan het zoeken. Ze vertelden, het was 500 miljoen jaar oud... en door de ijstijd met gletsjes meegevoerd vanuit Scandinavië. Nou, dat vonden wij gewoon interessant. Want we zijn toch al een familie die altijd in de natuur bezig is en was. En uh, nou, toen gingen wij zoeken. En mijn zus en ik vonden die dag allebei een hele. Terwijl die oude vrouwtjes in tien jaar tijd vertelden... ze pas een halve hadden gevonden. En die kinderen waren nieuwsgierig... Rende naartoe, René voorop, twaalf jaar, de andere achter aan, En na ongeveer een half uurtje, uurtje, kwamen ze terug en: Mama, papa, we hebben een notenmuskaatnootje gevonden. Dat lijkt er sprekend op, hè. Dat is de eerste fonds. Later nog eentje gevonden, maar dit is de allereerste fonds, notenmuskaatnootje Dit is het begin van alles. Toen zeiden we, weet je wat we nou doen? We gaan volgend jaar gaan we weer hier naartoe. En toen ontdekten we dat er vlak over de grens dat er groeves waren. En toen zijn we naar die groevens gegaan. En toen hebben we voor het eerst allemaal niet gevonden. Maar het gezin ging niet alleen de eerstvolgende vakantie naar Fossiele Graven. Het groef ook de vakantie daarna en daarna en daarna en daarna. Ja, alle grote vakantie gingen er wel op uit. Ja. Ja, we waren het hele jaar mee bezig om te plannen. Van waar zullen we nu eens naartoe gaan? En ging ik weer in de bibliotheek literatuur zoeken. En wat ze, ja, gaan we fossiele vissen zoeken of, of inkvissen of krabben of ammonieten. Ja. Ja, ja, dat bepaalt heel je leven. En of. De fascinatie voor fossielen werd bij René groter en groter. Hij ging geologie studeren in Utrecht. Een nieuwe vondst in de Mergogroevus bij Limburg duwde hem nog verder de wetenschap in. Ook die prijkt in de kleine vitrinekast. Dat is een algenknol. En daarop, als je goed kijkt, zie je een heel klein krabbenpootje. Die heeft mijn vader in 1985 gevonden in Limburg. En daar waren we het aan het zoeken en zei mijn vader: zal ik die knol weggooien? Nee, ik zeg: spoel het thuis wel af. En toen ik thuis met afspoelen kwam er een heel mooi krabbeschaartje tevoorschijn. En toen bleek dat een nieuwe soort te zijn. En die heb ik samen met een Engelsman, dat is mijn eerste publicatie geweest in 1987, euh, hebben we die een naampje mogen geven. Want dat is een nieuwe soort en die heb ik naar mijn vader genoemd. Hoe heet die? Met zijn achternaam heet die Wernerie. Dus pre-hepatisch Wernerie. Mijn vader heet Werner. En dit is het begin geweest van mijn uh, wetenschappelijke carrière. Want ik ben helemaal gedoken in de evolutie van de krabben en de kreeften. Daar ben ik ook op gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. Er is dus iets aan deze stukje steen ja. die vroeger dat heeft geleefd. Ja, ja. Daar is iets mee. Ja, dat, dat boeit ons. Kijk, je hebt ook mineralen. Dat zijn mooie kristallen. Maar dat is allemaal chemisch, dat heeft niet geleefd. Bij mij boeit het leven en met name ook de vorm. Elk diertje, een plantje, heeft zijn vorm. En waarom heeft die vorm? Dat heeft met geschiedenis, met evolutie te maken. En Dat boeit me heel erg. Waarom een diertje of een plantje een bepaalde vorm krijgt... en hoe die zich aanpast aan predatoren, die diertjes die hem eten... of klimaat. Of... Nou, die geschiedenis daarachter proberen we te ontrafelen. En uh, ik ben nu specifiek bezig met de evolutie van herenmietkreeften... Een hermitkreeft is zo bijzonder omdat hij dus dode huisjes gebruikt van andere dieren. En daarin en daarop zitten weer andere beestjes. Dus dat is een hele complexe samenleving geworden. Want die, bijvoorbeeld, er zitten anemonen bovenop, die slakken. En die anemoon heeft weer een voordeel bij. Want die hermitkreeft trekt die slak naar waar eten is. Want die hermitkreeft wil eten. Maar die meerdekief wil ook beschermd blijven. Dus hij trekt die slak mee, als een soort caravan. En dan gaat hij naar een plek waar een stukje dode vis ligt. Dan gaat hij dode vis op peus. En dan het fijne deeltje, die komen in het water. En die eet die, die anemoon weer. En die anemoon heeft weer netelcellen. Dus als er een roofdier komt, een roofvis of een, een kreeft... die die herenmietkreef wil opeten... dan schiet die anemoon netelcellen, een soort pijltjes af. Waardoor die aanvallers zich terugtrekken. Ja, symbiose, hè, dat heet dat dan. Met een mooi woord. En herenmietkreef is eigenlijk weer een wereld op zich. Ja, ja, dat is een heel bijzonder leven wat zich in, ja, in 200 miljoen jaar ontwikkeld heeft. Ik ben nu bezig met fossieltjes te bestuderen die 150 miljoen jaar oud zijn. Ja, net zo leuk als in vers gevallen sneeuw lopen. Hè? Als je de eerste bent in de sneeuw, dat geeft een heel fijn gevoel. Nou, dat is met fossielen zoek ook. Als je de eerste bent die een nieuwe soort vindt, ja, dat, is, dat geeft een kick. Ja. 50% van wat je hier in deze kasten ziet in dit museum is zelf verzameld. Ja, en dat maakt het natuurlijk wel heel bijzonder. Een notumuskaatnootje. Ik zei, ja, maar notumuskaatnoot is een overflok. <lacht> Ach jongens, maar dat lijkt het vrekend op me. U hoorde vader Werner en zoon René Vraaie, directeur oertijdmuseum De Groene Poort in Bokstel. En hier nog in de studio vader en zoon Edi en Arjan Gittenberger. Ja, ik vroeg nog wat willen u in de toekomst? DNA of morfologie, zeg het maar. Nou DNA is een bijzonder belangrijk hulpmiddel, maar het is niet mooi. Mooi, schitterend, prachtig. Dat zijn de koralen, dat zijn de dieren. Daar gaat het om. Morfologie. Morfologie. <laughs> Dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie op de website labyrinth.nl. En volgende week zondag zijn we natuurlijk weer hier op de radio... tussen 8 en 9 op Radio 1. Nu het journaal en holland ook Radio. Ik dank u voor het luisteren en u nog een fantastische avond. Dag.